Goedemorgen. We zijn bezig met een uh, langdurende serie. Uh, dit zijn de laatste vier uh, thema's waar we over nagedacht hebben. Het goede nieuws in heel de Bijbel of in alle tijden, uh, maar dan wel een beetje anders dan in de bedelingenleer gezegd wordt, dat het goede nieuws voor de een anders is dan voor de ander. Volgens ons is het Goede Nieuws een eeuwig evangelie. En um, als we dus naar wat voor tijd dan ook kijken, dan komt het Goede Nieuws tot ons. Zoals de Vader het bedoelt voor ons. Voor ons allemaal, omdat we allemaal mensen zijn. In de profeten hebben we iets gezien van een boze geraakte God. Die vertelt waarom de heelheid wijkt. En in ballingschap hebben we gekeken naar... De geschriften waarin God voorziet, die ons leren over hoe we uit ballingschap kunnen komen. En een schriftgeleerde vervolgens leert ons de schrift vanuit de schrift te leren... tot herstel van de gemeenschap, waar wij natuurlijk als individu een deel van zijn. Maar die twee zijn met elkaar verbonden, individueel en collectief. Dat kun je niet los van elkaar zien. En de Maccabeën laten ons het koninkrijk weer verwachten... Dit was wat we de vorige keer bekeken hebben over de Maccabeën. Het koninkrijk komt. De spanning zinderde in die tijd. Het koninkrijk komt. We zijn terug in het land. Onder Ezra en Zerubabel zijn we teruggegaan vanuit ballingschap. We zijn in het land. Er is weer een volk, een collectief. En het koninkrijk komt. We missen nog slechts een paar dingen. De tien stammen moeten nog terugkomen... En Yahweh moet zijn Messias nog zenden, de koning, uit het zaad van David. Nog twee dingen, en dan is het compleet. En dan is het koninkrijk van God op aarde gevestigd. Nou, er kwam na verloop van tijd discussie op, hier in deze samenleving van Joden, in de tijd van de Maccabeeën. En fariseeën en sadduceeën hadden daar een verschillend idee van, hoe dat koninkrijk op aarde zich zou vestigen. En we hebben geconcludeerd dat zowel joden als christenen de profeten hebben opgenomen die de sadduceeën niet wilden zien. En die profeten gingen juist over het herstel van het koninkrijk. Jezaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, het koninkrijk zou hersteld worden, het zou opstaan. Maccabeën hebben ons een handzaam koninkrijksmodel gegeven. Een kind kan de was doen. Een koninkrijk bestaat uit een land, volk, een koning, een godsdienst en een grondwet. Nou, al die vijf elementen zijn in de Torah opgenomen. En in de Torah kunnen we leren over die vijf dingen. Dus het is handig om die Torah te hebben, want dan weten we hoe het koninkrijk van God eruit ziet. Maar die discussie is niet maar zo afgelopen. Ik heb hier eventjes discussie of een paar elementen ervan op een rij gezet op een gegeven moment komt de discussie wel een beetje tot rust tussen de fariseeën en de sadduceeën en komen we in een tijd dat ja uh, verschillende groeperingen in juda een plek hebben gevonden de ene groepering de sadduceeën die hebben de macht godsdienstig in handen zij bepalen bijna de kleur van de godsdienst. Want zij zitten bij de tempel. En iedereen was het erover eens. Dat de tempel belangrijk is in Gods koninkrijk. Want daar woont God. Zonder God heb je geen koninkrijk van God. Dus nu die Sadduceeën zitten rondom die tempel. En zij bepalen de kleur. Van het jodendom in die tijd. Grotendeels. En zij hebben het idee. Op een gegeven moment moeten wij uittreden uit deze wereld. En dan komt het koninkrijk ergens anders. Dus het koninkrijk is niet zo aards. En daarom doen we hier maar wat... en kunnen we gewoon met de Romeinen... zeg maar uh, onder één hoedje spelen... maakt niet uit... Uh, politiek is ook belangrijk... het is allemaal om te overleven... het koninkrijk komt wel een keer... maar niet hier en nu... en daarom konden ze ook niet zoveel met de profeten. We moeten uittreden... ooit als we sterven... of zo... en dan had je de Essenen... die zaten he helemaal aan de andere kant van het spectrum... die dachten... nee, het koninkrijk is onder ons... Als wij maar volmaakt de Torah naleven. Als wij zeer stipt alles doen, een jaar lang, dan hebben we bewezen dat we het kunnen. En dan kun je toegelaten worden in het doopwater dat ons volmaakt reinigt. En dan kom je binnen in het koninkrijk, bij ons in de woestijn. Dan moet je niet bij het gewone volk zijn of bij de Essenen, maar bij ons. Want wij hebben het koninkrijk. En dat is mystiek. Dat zul je ervaren. Als je in het doopwater komt, dat je volmaakt bent in het Torah leven dan kom je er. En dan raakt het je. En het omgeeft je. Het bezielt je. Het is helemaal van jou. Dan ben je er. In het koninkrijk. Dat is de Essense gedachte. Mystiek. En dan heb je de, nog de Zeloten. Die vonden het wel aardig. Maar zoals de Sadduceeën het dachten, konden ze ook niks mee. Want we moeten het wel vestigen. Dus zij waren een verzetsbeweging. En de fariseeën. En schriftgeleerden. Die geloofden wel in de opstanding. En zij gingen nadenken van hoe, maar, hoe moet het dan zijn. En zij geloofden dat het koninkrijk wel zal opstaan. Maar die zijn weer verdeeld tussen Hillel en Shammai. Hillel die had veel meer de geest te pakken die ook Yeshua verkondigde. En Shammai neigde weer meer naar het ja, het, essence, het um, volmaakt moeten naleven, want anders kom je er niet. Een best wel ingewikkeld palet aan kleuren in die tijd, maar iedereen heeft zich zo gezetteld. De Essenen zitten in de woestijn en de, de Sadduceeën zitten in Jeruzalem, die hebben de macht... En de zeloten die zijn agressief, die zijn uh, een wat uh, ja, extremere kant, zeg maar. Ja, de schriftgeleerden die zitten overal tussendoor. En dan komen Johannes en Yeshua en brengen het Koninkrijk van God dat doorbreekt. Daar wil ik een stukje over lezen in Matthäus 11. We komen nu dus in deze tijd binnen. Het is spannend wat het goede nieuws nu zal zijn aan dit gemelleerde gezelschap is 11 we beginnen even in vers 2 toen Johannes die in de gevangenis zat over de werken van de Messias gehoord had stuurde hij twee van zijn discipelen en hij zei tegen Yeshua bent u het die komen zou of verwachten wij een ander Johannes die zat in de gevangenis en die wist het niet meer hij was verward. De verwachting was toch van uh, het koninkrijk komt en... Maar... Hoe zit het nou? Jezus antwoordde en zei tegen hen... Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Nou, wat is dat nou weer voor antwoord? Daar gaan we vanmorgen over nadenken. Toen deze weggingen, begon Yeshua de menigte te onderwijzen over Johannes. Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Want Yeshua snapte denk ik ook wel dat dit antwoord wat hij aan Johannes gaf, dat dat wel goed was voor Johannes. Johannes zou het wel begrijpen. Maar heel die mensenmenigte die om hem heen stond, die zaten met dezelfde vraag. En nu begint Yeshua te onderwijzen om zijn antwoord toe te lichten. Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Uh, maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding? Gekleed? Zie, zij die de kostbare kleding dragen zijn in de huizen van de koningen. zeeën.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 En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe, en dan komen we bij een moeilijke tekst, wordt het Koninkrijk der Hemelen geweld aangedaan. En geweldenaars grijpen het. Nou, dat is, uh, ik heb de vertalingen er eens op nagelezen en bijna allemaal zeggen ze dit. Het Koninkrijk leidt geweld. Het wordt geweld aangedaan en geweldenaars proberen het geweld aan te doen. Er zijn twee vertalingen die ik gevonden heb die dat beter vertalen. Dat is de NBG 51 en een Engelse vertaling waarvan ik niet meer precies weet hoe die heet. Maar dit is ongeveer dezelfde strekking. Dit zegt de NBG. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld. En geweldenaars grijpen ernaar. Geweldenaars grijpen ernaar, daar krijgen nog niet echt een. Wat bedoelt hij nou weer? De paralleltekst in Lucas 16, vers 16. heb ik even opgezocht. En die wordt eigenlijk het mooist weergegeven door de Lutherse vertaling uit 1648. Daar staat in de Lutherse vertaling in Lucas 16, vers 16: En de die geweld doen, die trekken het tot haar. Met andere woorden, het koninkrijk van God baant zich een weg met geweld en door geweld te doen kun je er deel van zijn. Vers 13. Want al de profeten en de Torah hebben tot Johannes toe toegeprofeteerd. En als u het wilt aannemen, Johannes is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En oren om te horen heb je alleen wanneer je getraind en onderwezen bent in de Torah. Dus als je het kunt linken aan de Torah, en dan kun je leren om te horen. Hè? Dus daar hebben, hebben we al die punten weer nodig die we geleerd hebben. In ballingschap voorziet God in geschriften. De schriftgeleerde leert onze schriften leren tot het stel van de gemeenschap. Als we dat niet doen, ja, dan hebben we ook geen oren om te horen en dan begrijpen we hier nog steeds geen snars van. Maar waarmee dus zal ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kleine kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen. Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. We hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. Want Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet. En ze zeggen, hij heeft een demon. En de zoon dus mensen is gekomen, hij at wel en dronk wel. En ze zeggen, kijk een vraatzuchtig mens en een drinker. Een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. Nou, er zitten genoeg vragen bij dit stukje. En die gaan we niet allemaal oplossen, want ik heb er ook nog wel een aantal. Dit gaan we bekijken vanmorgen. De vraag van Johannes, bent u het, die komen zou? Een riet in de wind. Yeshua vergelijkt Johannes met een riet in de wind. Versus de aristocraten, de Sadducees, de theologen in Jeruzalem. Niet allemaal zo goed weten. Johannes forceerde een doorbraak in Juda. En daarom is hij de grootste onder de profeten. Zegt Yeshua. Waarom is tot aan Johannes geprofiteerd? En waarom is daarna, wat is er dan anders daarna? De feitelijke doorbraak. Bent u het die komen zou? Verwachting en verwarring. Al deze... Groeperingen hier in Juda hadden een eigen idee van hoe het koninkrijk van God zou komen. Ze hadden daar een verwachting van. Maar nu zit Johannes in de gevangenis en hij had daartussen die gezelschappen doorheen gemanoeuvreerd. Hij was na geboorte een priester en Zachariah, zijn vader, had gediend onder de Sadduceeën, was dus heel dichtbij in aanraking gekomen met die Sadduceeische groepering, al die theologie. Nu had Johannes daar minder mee, dus hij was naar de woestijn gegaan. Bij de Essenen is hij mee in aanraking gekomen. Nou, het hele idee van uh, je moet volmaakte Torah volbrengen om tot het mystieke koninkrijk te komen. Daar kon hij ook niks mee, dus als Johannes begint te prediken, dan predikt hij veel meer in de lijn van de fariseeën. Dus hij heeft al die groeperingen heeft hij leren kennen en hij probeert daar de essentie uit te halen en hij brengt dat... Met vuur en de mensen die luisteren naar hem. En, uh, maar zijn verwachting was toch wel een beetje anders dan wat hij nu zag gebeuren in, vanuit de gevangenis. En dat bracht een beetje verwarring van hoe ziet het koninkrijk er nou uit? Hoe kan het nou, Yeshua, dat u gekomen bent, de Messias, dat het niet echt aanbreekt, dat koninkrijk... Waarom wordt de tempel niet gezuiverd? Waarom uh, gaat u niet op de troon zitten? Uh, waarom, waar zijn de tien stammen? De antwoorden bleven een beetje uit. En dan gaat Yeshua over die achtergrond een aantal dingen zeggen. En we lezen in vers 7. Toen deze weggingen begon Yeshua tegen de menigte te zeggen over Johannes. Wat bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt. Eigenlijk is dat een heel mooi beeld... In de woestijn bij het water staat een riet te wuiven in de wind. Alle mensen die er langskomen, dat is ook vandaag nog, als, we, als er een riet in de polder staat, uh, dan, dan, is dat, uh, ja, dan kom je daar doorheen, je zegt geen woord en je bent weer weg. Heel stil en eenvoudig staat hij in de natuur, wordt bewogen door de wind. Hij valt niet op, niemand ziet het. Je kan beter een lelie neerzetten, want dan komen de mensen, oh wat mooi, maar een riet... Wat is dat nou? En daar lijkt Johannes een beetje op. Zoon van priesters. Maar niet bij de Zoddezeeën. Bij de Essene geweest. Kon het daar ook niet vinden. En nu? In de woestijn. Of ja, in de gevangenis. Het is niks. Wat was Johannes nou? Nee, zeiden de mensen. Het is veel meer dan een riet in de woestijn. Hij was een profeet. Maar... Waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen zijn in de huizen van de koningen. Daar waar Johannes geboren is. Onder de Sadduceeën. Ja, de aristocraten van Jeruzalem. Degene die het voor het zeggen hadden, godsdienstig. Zij regeerden de tempel. En zij waren met koningen aan het onderhandelen met de Romeinen. Nee, dat was Johannes ook niet. Wat was die nou? Het wordt er niet bepaald makkelijker op. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u veel meer dan een profeet. En dan dat, dat twaalfde vers. Dat moeten we eens wat, wat beter gaan bekijken. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe... ...breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld daar hebben we in de kerkgeschiedenis best wel moeite mee gehad en daarom is dat ook nu nog steeds in de vertalingen zo raar vertaald, in de meeste vertalingen van eh, het koninkrijk leidt geweld, want wij christenen hebben uitgelegd, als het koninkrijk komt dat is nu gekomen in Rome hebben we dat gezegd hè? de paus is dan de, de, de, de koning van dat koninkrijk en, en dan die priesterorde die eronder komt, het nieuwe testament leert ons dat we priesters moeten zijn dus wij hebben priesters en zo reiken we uit naar de wereld, een koninkrijk maar hebben ze ook wel gedacht in Rome. We zijn niet volmaakt. Het is niet helemaal precies zoals de Bijbel het zegt. Op een gegeven moment hebben ze de Bijbel zelfs dicht gedaan omdat het hen ontmaskerde. Maar deze tekst, daar zaten ze een beetje mee. Als het Koninkrijk er helemaal doorgebroken was, dan hadden wij nu een goed koninkrijk moeten wezen. Hoe zit het dan? Nou hebben ze gedacht. Als we die tekst nou een beetje zo vertalen, dan, dan zitten we safe in die zin. Het koninkrijk is er wel, maar het wordt geweld aangedaan en het lijkt nog even nergens op. We lijden nog, we zitten in een leidende fase. Dus sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En geweldenaars proberen het in te dammen. Dat is ook wel een beetje zo, als je er naar kijkt. Het, het lijkt nog nergens op. Maar waarom maakte Yeshua dan deze claim? Want dit staat er niet zo. Het staat, sinds de dagen van Johannes de dopen tot nu toe, breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld. En je kunt er deel van worden door met geweld het te gaan bezitten. Wat een claim. Hoe kan dat nou? Hoe kan het koninkrijk er nou zijn? Terwijl de tempeldienst corrupt is, waar God zou moeten wonen. Een koninkrijk van God impliceert dat God in jouw midden woont. Dat Yahweh de machtige is en het regeren bepaalt. Hoe kan nou het koninkrijk door Yeshua en door Johannes doorbreken? Nu is er een tekst uit de profeten, die gaan we even opzoeken. Micha, want zoals we geleerd hebben, moeten we het met de schriften vergelijken. Miga 2. En bij deze tekst heeft David Flusser, of Flusser moet ik zeggen denk ik, heeft een midrash gevonden uit de tijd voor Yeshua. Miga 2 vers 12. Het gaat ook over het herstel en het koninkrijk dat hersteld zal worden. Iets waar de Sadduceeën dus niks mee konden. Ik zal u, Jacob, zeker verzamelen, geheel en al, twaalf stammen. Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Amen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bosra, als een kudde, midden in zijn weide. Het zal er gonzen van de mensen. Wat was namelijk het geval als een herder met zijn kudde door de woestijn ging, of door de wildernis, of door de, de plaats waar hij zijn kudde weide? dan op een gegeven moment kwam de nacht en dan wordt het koud. Dan moet je een schuilplaats zoeken, moet je dicht bij elkaar gaan zitten. Dus dan verzamel je alle schapen. Breng ze bij elkaar. En de herder die bouwde een beschutting voor die schapen. Een muurtje van stenen bij een rotswand of zo, of bij een, bij een kloof. En dan werd er een muurtje gebouwd van stenen. En dan werden alle schapen ingedreven, dicht bij elkaar. En de herders die gingen bij de ingang zitten en er was net de ruimte voor een vuurtje of iets... En zo werden de schapen beschermd voor de nacht. Voor de kou. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bosra, Als een kudde midden in zijn weide. Het zal er gonzen van de mensen. Ziet u het voor zich? Maar dan komt de tijd. Dan heb je een nacht gehad. Iedereen wordt wakker. Ja, dat kan niet zo blijven. De schapen moeten eruit. Ze moeten weer naar de weide. En dan komt vers 13. De doorbreker trekt voor hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun koning gaat voor hen uit en Yahweh gaat aan de spits. En wat zegt nou die Midrash? Die doorbreker, zegt de Midrash, is Elia. En die koning, dat is de Messias. Die de macht van Yahweh verwezenlijkt. Op aarde brengt. En zo dat beeld kunnen we voor ons hebben. De schapen die zijn beschermd voor de nacht. Voor een situatie dat er minder, geen licht is. Dat het koud is. Dat we weinig, ja, niks te eten hebben. Want dat is buiten in de weide. Die stenen, ze zitten achter stenen. Een soort gevangenschap. Ze worden bij elkaar gebracht in een plaats om te overleven. De nacht door te komen. En dan komt de zon op. En de doorbreker, Johannes de Doper, die duwt die stenen aan de kant, die ontmaskert die stenen, die theorieën, ik maak even een, een denkslag, die theorieën dat de, het koninkrijk uh, uh, ergens anders is volgens de Sadduzeeën, dat we er naartoe moeten uittreden op een, op een gegeven moment. Een steen waar we niks mee te maken hebben aan de kant. Dat was misschien goed voor even, voor de situatie nu. Maar dat moet nu anders. En een andere steen, de escene, dat je volmaakt moet zijn. En dan dat je in een mystiek koninkrijk binnentreedt aan de kant mee. En dan komt de herder naar buiten. En de schapen. En ze staan allemaal ongeduldig te wachten. En ze komen naar buiten. En dat gebeurt in Yeshua's dagen. In deze tijd. Maar welk beeld, wat, wat is dat nou? Want het is niet wat we gehoopt hadden dat het was. Dat het koninkrijk van God daadwerkelijk gevestigd werd. Maar dit is het beeld wat naar voren gebracht wordt in een prachtig boekje door, een aantal, door twee Jeruzalemse theologen geschreven. Bivin heet de ene en de andere Weet ik zo niet meer. Maar zij hebben dit, dit, deze tekst dus eigenlijk teruggeplaatst in hun context aan de hand van David Vloeser. En dit is de enige vertaling die recht doet aan de tekst, aan de achtergrond hiervan. Zo moeten we het verstaan. Maar als we het zo moeten verstaan, wat is het dan dat Koninkrijk er doorbreekt? Want de claim is niet niks. En wat is nou het goede nieuws? Lucas 16 vers 16 heb ik net al even genoemd. We hebben natuurlijk Matthäus en Lucas, die hebben iets van dit verhaal overgebracht. En Matthäus heeft het hele verhaal eigenlijk opgeschreven, terwijl Lucas het in een tekst tussen gestopt heeft. En dat heeft dus te maken met dat ze in een, uh, een later tijdstip dit verslaan, als het ware. En al deze vers 14 even. Lucas 16 vanaf vers 14. En al deze dingen hoorden ook de fariseeën. Die geldzuchtig waren en zij beschimpten hem. En hij zei tegen hem. U bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen. Maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen. Is een gruwel voor God. De wet en de profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd. Iedereen met geweld komt er binnen. Kan er met geweld binnenkomen. En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan, dat dat één titel van de wet van de Torah wegvalt. Ieder die zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. En ieder die met een vrouw trouwt, die door met haar man verstoten is, pleegt ook overspel. Nou, waarom plaatst Lucas het nou weer in deze context? Daar gaan we nu niet helemaal naar kijken. Alleen even dat zestiende vers. Heb ik opgezocht in de Young's Literal Translation. Dat is in het Engels hebben ze een vertaling gemaakt die zo dicht mogelijk... Bij de letterlijke tekst staat. En dat staat in, bij vers 16: The law and the prophets are till John. Since then, the reign of God is proclaimed good news. And everyone does press into it. Wat is nou die regerende macht van Yahweh? die aan de spits gaat, eigenlijk, vanuit Migra gezien. Dat is het goede nieuws dat geproclameerd wordt. Hé, hey, daar hebben we een aanknopingspunt. Laten we dan eens even gaan kijken naar wat Johannes precies zegt. We weten hoe dat zit met die Sadduceeën, die Fariseeën, die Zeloten en die uh, Essenen. Een beetje nu. Um, Matthäus 3. Wat is nou het goede nieuws dat geproclameerd werd? Door Johannes. Matthäus 3: In die dagen trad Johannes de doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei: Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat is een manier om in het Hebreeuws te zeggen: Het is er. Het is aanwezig. Je kunt er deel van zijn. Het is binnen jouw bereik. Dus doe er wat mee. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jezaja toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn, maakt de weg van weg gereed, maakt zijn paden recht. Nou die paden die wist Johannes wel, bij de Sadduzeeën ging het verkeerd, bij de Essenen ging het verkeerd. We moeten een beetje richting de stroming denken, want die hebben het wel in theorie, maar daar is de praktijk weer een beetje lastig. De mondelinge leer werd door de Sadducee ook niet aanvaard. En door de schriftgeleerden wel, maar er bestond dus best wel onenigheid over onder de Fariseeën. En Yeshua koos daarin toch wel voornamelijk de lijn van Hillel. Even weer een stukje achtergrond: Maak de weg van Yahweh gereed, maak zijn paden recht. En hoe zag Johannes dat nou voor zich? Dat de weg tot het koninkrijk van Yahweh recht gemaakt wordt, dat iedereen erover wandelen kan. Dat is het goede nieuws. Deze Johannes had kleding van kamelenhaar en een leren gordel om zijn middel. Hij had ook het hoge priestelijke gewaad kunnen dragen. Hij was een zoon van Zacharias. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Daarmee laat hij dus eigenlijk zien aan de Sadducee, jullie zitten er verder naast dan de Essenen. Je kunt beter een beetje van de Essenen gaan leren, dan leer je nog meer dan dat je in Jeruzalem naar de tempel gaat. Toen liep Jeruzalem heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem getoopt in de Jordaan. Terwijl zij hun zonde beleden. Johannes! Hebben ze al een jaar lang de Torah gevolgd? Zijn ze al rein verklaard? Hoe durf je? Je brengt een schok teweeg in Israël. Deze mensen rijn... Doe normaal zeg, alsjeblieft. Die zijn iedereen. Dat zijn gewone mensen van de straat. Dat is verschrikkelijk dat je je daarmee ophoudt. Waarom doe je dat? Ga terug naar de Essene of ga terug naar de Sadduceeën. Kan ons niet schelen. De Sadduceeën, die, die, die hebben een manier gevonden om het koninkrijk van God te leven en het komt vanzelf wel, dat kun je vertrouwen en de, en de Essenen die doen die, die hebben het, die ervaren het op een heel andere manier maar ga alsjeblieft niet precies in het midden hangen en ga dan het aan de mensen geven waar ben je mee bezig is dat de weg naar het koninkrijk dan wijs je dus de theologie af generaties lang hebben zij erop gestudeerd hebben zij gediscussieerd er zijn scholen van die en deze en gene, en die hebben allemaal wat in te brengen heb je die wel bestudeerd waar ben je mee bezig, waar zijn je papieren en dan ga je naar die gewone mensen en dan ga je zeggen dat zij er binnen mogen komen dat zij zich mogen laten dopen Johannes toch Terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij vele van de fariseeën en sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, adderige broed! Hij zegt precies hetzelfde. Zet hij er tegenover. Ja, nu was het namelijk zo. De sadduceeën uh, de, ja, de sadducee en fariseeën en degene die daar zo uh, een beetje de kleur bepaalden, die uh, hadden wel in eerste instantie die reactie van... Wat gebeurt hier? Maar aan de andere kant... Heel veel mensen luisterden naar Johannes. Hij werd gehoord. Hij was populair. Nou, dan kun je niet zomaar zeggen van... Daar kunnen we niks mee. Die kun je niet naar de woestijn... Uh, uh. Je moet dat anders uitleggen. Je moet hem serieus nemen, want hij wordt gehoord. Straks zegt hij te veel over ons. Je voelt wel hun positie komt heel erg in het gedrang. En... Ze dachten, nou weet je wat, als we nou gewoon naar hem toe gaan, dan zal hij ons ook dopen. En dan zal iedereen zien dat het goed is. Dat het koek en ei is. Dat wij ongeveer dezelfde denklijn hebben en dat het wel goed komt. Maar ja, Johannes was de doorbreker. Hij duwde die stenen aan de kant. Hij kon daar niks mee met die weg van de Sadduceeën en die van de Essenen. Hij kon er niks mee. Dus hij kon hen ook niet aanvaarden. Hij kon ze onmogelijk dopen. En waarom nou niet? Adderige gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Ze waren dus onbekeerd. Nou, dat durf je dan wel eventjes te zeggen, Johannes. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt reeds aan de wortel van de boom. Elke boom die dan geen goede vrucht voortbrengt wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Johannes zegt in feite, jullie zijn geen kinderen van Abraham tegen de Sadduceeën en heel wat fariseeën in die tijd. Jullie zijn geen kinderen van Abraham, jullie wandelen niet in zijn sporen. Maar welke sporen heeft hij dan over? Wat is dan die rechte weg? Waar eenvoudige mensen van de straat, prostituees, tollenaars, noem maar op... Die kunnen er binnenkomen. En als je theologie gestudeerd hebt in Jeruzalem. Omdat je niet doet wat er staat. En wat staat er dan? God liefhebben en onberispelijk wandelen voor zijn aangezicht. En je naast als jezelf. En ik denk dat daar een probleempje zat. En als Yeshua predikt in Nazareth. wat zegt hij dan? Zijn eerste preek: Ik ben gekomen. Waarom? Voor de verloren schapen van Israël, om los te maken de ketenen, om vrij te zetten en dan ga je doorbreken door uit te reiken naar de eenvoudige mensen die vastzitten in hun denkpatroon, de vastzitten tussen de vijand, tollenaren die, die, die al die theologische rompslomp niks meer vonden en dachten van ja, je moet een manier van leven vinden en ik ga maar, maar gewoon geld innen voor de vijand. Maar was het zijn roeping om dat te doen? Nee, natuurlijk niet. Was, het, was hij een, een uitgesproken zondaar om dat te doen? Nee. Hij zat gewoon vast in zijn leven. Hij kon niet anders. En wat doet Jeshua dan? Kom erbij. En degene die het lukte, die het begrepen, weet je wat die deden? Die dachten, ja, maar dit is het. Ik breek het los. En ik ben geen tollenaar weer. Ik doe het niet meer. Met geweld komen ze eruit. Eén voorwaarde, je moet worden als de kinderen. En gewoon doen. Gewoon doen. Je naasten lief hebben en, en zijn ketenen verbreken. Zoals Jozef in de gevangenis zat. En zelfs hoge pieven van het hof van de farao, die komen binnen, had Jozef kunnen zeggen ja hallo zeg. Dat zijn zo ongeveer de mensen die mij in de gevangenis geworpen hebben. Nee, hij dient ze. En hij is erop uit om hun ketenen te verbreken. Om hen vrij te zetten. Dat is het goede nieuws. Het koninkrijk van God is er. Het kan mensen vrijzetten. Dat is de boodschap. En dit breekt door. En dan je beroepen op, op je, wat dan ook, dat je vader, Abraham je vader is, of dat je theologische papier hebt, of dat je een jaar lang Torah hebt geleefd en dus gedoopt kunt worden in het meest reine doopwater, zoals de Essenen geloofden. Daar dat gaat het niet om, het mist de kern, dat is niet het pad. Dan maak je het pad tot, een, tot bergen en tot dalen. En, dan kom je er niet. Dan wordt het zo, dan, dan, dan, dan, dan, dat lost niks op voor die mensen die gevangen zitten. Terug naar Matthäus 11, vers 12. En van de dagen van Johannes de doper af tot nu toe... ...breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld. Als je Johannes' profetie leest of zijn, zijn boodschap leest... ...dan zie je eerst dat hij uitreikt naar de eenvoudige mensen... ...en dat hij het gewoon in praktijk brengt. Het is mogelijk voor jullie. Jullie kunnen gedoopt worden. Jullie kunnen deel zijn van het koninkrijk. En vervolgens komt hij dus in conflict... ...met die uh, stromingen die eigenlijk de stenen hadden opgeworpen ter bescherming van het volk. Dat is niet een rechtstreeks afkeuring. Een, uh, ja, Natuurlijk is er ook wel een afkeuring omdat zij de houding niet meer gericht hadden op die mens. Die twee dingen die zijn, staan centraal in zijn prediking. En die zien we ook in de geschiedenis terugkomen. In de vroege kerkgeschiedenis brak het door... En kwamen alle mensen erbij, heiden of niet. Aan het hof van de César, maakt niet uit. Je kunt erbij komen, je kunt gedoopt worden. Je kunt er deel van zijn. Jouw ketenen kunnen verbroken worden. Maar op een gegeven moment verstart had, Gaat daar iets mis? En komen we precies in dezelfde situatie als deze dagen van sadduceeën, fariseeën. Die het allemaal ja, weer een heel ingewikkelde weg van maken. Je moet wel weer zus en zo. En je moet wel weer een heel... Een moeilijke weg gaan voordat je er komt in het Koninkrijk. Dus ja, dan gaat dat tweede deel van Johannes' boodschap weer op. Dus profetie. Het aanknopingspunt voor het Koninkrijk is dat je gewoon binnen mag komen. Gewoon als een kind moet worden. En dan wil ik een tekst bijlezen uit uh, Matthäus 5 vanaf vers 1. Toen Yeshua de menigte zag, ging hij de berg op.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 Toen, als Yeshua door het land liep, dan zag hij daar die armen van geest overal zitten. Blinden, lammen, maakt niet uit, allemaal hadden ze wat. En als hij hen zag zitten, en zij riepen het uit. Heer, zie mij in mijn nood. Dan, wat, dan gebeurde er wat in zijn, in zijn binnenste. Die draaide om van de pijn die hij zag. En hij reikte naar hen uit. En hij stak zijn hand uit. Kom erbij. Kom en word een deel van het koninkrijk. En het gebeurde. Die barmhartigheid. Dat is een geheim. Die liefde tot de naaste. Die verder gaat dan de liefde tot jezelf. Omdat je de ketenen ziet van die ander. En je daarvoor inzet. Dat is het goede nieuws van het koninkrijk van God. Dat is wat met geweld doorbreekt. In Yeshua's bediening op aarde. Als hij rondwandelt. Zalig de armen van geest. Want zij weten dat ze arm zijn. Zij beseffen dat er allemaal ketenen zijn. En stenen zijn. Waardoor ze gevangen gehouden worden. En waardoor ze uit moeten breken. Maar ook voor hen is er een stap nodig. Je kunt ook zeggen dat je achter dit, dat fort zit en in die ketenen. En je vindt het eigenlijk wel goed zo. Dat kan ook. En dat was vaak het geval bij Sadduzeeën, vooral. Die in Jeruzalem de zaak eens goed voor elkaar hadden. Die wel beseften dat het koninkrijk niet was zoals het hoorde. Maar die er eigenlijk wel in wilden blijven zitten. In die situatie. En aan hen zegt Yeshua ook: ook jullie moeten geweld gaan plegen om er deel van te worden. Jullie, ook jullie moeten met geweld dat koninkrijk binnenkomen. En dat geweld bestaat er eenvoudig in als een kind worden, al die geestelijke rijkdom die je denkt te hebben af te leggen en weg te werpen. En als een kind die barmhartigheid op te pakken. Kijk maar hoe een kind ter wereld komt. Een kind moet met geweld ter wereld komen, absoluut. Een kind kan niet zeggen van ik zit hier wel lekker en uh, hij zal eruit moeten. Maar wat een kind heeft, een opgroeiend kind... die weet precies hoe de wereld in elkaar steekt... dat vergissen ouders zich wel eens in... die hebben soms beter door... wat ze nodig hebben. En die zien een nood... en die hebben gelijk een antwoord. Die zitten in een ontwikkelingsfase. Dat gaat harder dan bij ons mensen soms. Wij hebben dan, moeten eerst dan schakelen van datgene waar we mee bezig zijn... en dan moeten we helemaal gaan onderzoeken... van wat is er met het kind? En dan, oh ja, natuurlijk, en dan weten we het antwoord pas. Maar een kind weet het al veel sneller. En een kind die doet het dan gewoon die doet het gewoon. En dan kun je als een kind met geweld er een deel van zijn. Doordat hij doorbreekt, want het is de kracht van Yahweh. Als Israël in de woestijn het niet meer ziet zitten, er een, uh, ja, uh, Mozes is naar de top van de berg, en dan hebben ze op een gegeven moment die afgoderij met het gouden kalf, ze beseffen niet wat ze gedaan hebben. Ze hebben het niet hoor, ze zitten in die gevangenschap. En God krijgt de neiging om ze allemaal Wegzet het maar vagen. En waarom doet hij het niet? Barmhartigheid. Barmhartigheid. Yahweh ja, is bewogen met die eenvoudige mens. Die gevangen zit in ketenen waar hij zelf niet bewust van is. En dat is het koninkrijk. Dat is de herstelde weg. Zetten wij ons in? Laten we het grijpen met geweld en doen wat hij zegt. En Matthäus 25 zegt Joshua heel klaar en duidelijk. Zoek de gevangenen op. Zoek de zieken op. Wees met de eenzame. Doe het gewoon. Doe het met geweld, zoals de kinderen. Kinderen die hebben het spelletje zo door. Als die gaan fluiten, hè, dan gaan de andere kinderen meespelen. Dat is logisch. Maar ja, nu ze wat ouder zijn. En Yeshua en Johannes beginnen te fluiten. De Sadduzeeën doen niet mee. Fariseeën doen niet mee. De Essenen doen niet mee. Dat is het wat in Matthäus 11 staat. Die laatste geschiedenis. Maar waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Matthäus 11 vers 16. Het is zoals de kleine kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen. Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gedreven, maar jullie hebben geen rouw bedreven. We zijn met z'n allen volwassen geworden en nu weten we het niet meer wat het is om als een kind te zijn. En met geweld te doen wat we zien, dat moet gebeuren. En er een deel van te worden. Als Jaweh voor ons uitgaat in de opstandingskracht van Yeshua. Het koninkrijk baant zich een weg met geweld. Met kracht en geweld krijg je deel aan door de gewoon een kind te zijn en te doen. Je te laten drijven door die barmhartigheid. En gewoon die gevangenen op te zoeken. En gewoon een keer bij die psychisch gestoorde patiënt langs te gaan. Met kracht Miga 2 hebben we gehad. Kudde die uit de gevangenschap trekt. Yeshua collectief volgen in de eenvoud van barmhartigheid. Is dus niet... als we generaal met verzetstrijders aan de gang gaan. Er zijn geen mystieke ervaringen met God waar het om gaat. Het is geen uittredend vergeestelijk koninkrijk... wat buiten ons bereik is. Kennis van liefde tot God en naaste, Ja, dat is het. Dat wisten de fariseeën. En Yeshua en Johannes deden het. En dat betekent niet dat we allemaal een vluchtelingenopvangcentrum moeten gaan starten. Want als we dat allemaal doen, ja, dan mis je ook weer iets. Je moet allemaal de talenten vervullen op de plaats waar God je gesteld heeft. En wanneer je dat als collectief doet, dan gaat het niet om jouw bijdrage, maar dan doe je dat met het collectief en dan vindt iedereen zijn plek daarin. En dan kan iedereen met zijn gaven en talenten zich inzetten. En een deel zijn van het koninkrijk. Ik denk dat een van de sleutels is dat dit niet doorbreekt, dat we te veel in individualisme denken. Te veel denken van wat één doet, ja dat is mooi, dat moeten we ook allemaal gaan doen. Nee, we moeten allemaal op onze plek komen, allemaal los van die keten, allemaal die weg bewandelen. En als de één wat intellectueler is en wat meer verstand heeft van kennis van zaken, laat hem dat inzetten en doen. Het werk van barmhartigheid, zoeken wat verloren is, het zien van de armen van geest, het herstellen van gebroken mensen, zo ziet het koninkrijk van God eruit. Wat is nu het goede nieuws wat we leren. Yeshua leert ons het koninkrijk te leven door zich met geweld in te zetten voor de armen tot de dood toe. En dan zegt hij, een nieuw gebod leer ik u in Johannes en dat is dat ik mijn leven geef tot de dood toe, mijn liefde voor mijn naaste laat blijken in plaats van de liefde voor mezelf. En dat is me een, een, een nieuws dat maakt ons afhankelijk van God, van Zijn opstandingskracht, die Hij in Yeshua heeft geopenbaard. Amen.